2 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Een op de zeven artsen heeft wel eens gezien dat wetenschappelijke resultaten werden verzonnen. Dat is de uitkomst van een enquête van het artsenblad Medisch Contact. Bij een kwart van de artsen, 23%, procent, heeft meegemaakt dat alleen gegevens werden gebruikt die de onderzoeker goed uitkwamen. Voor de enquête werden 800 huisartsen, medisch specialisten en specialisten, oudere geneeskunde en sociaal geneeskundigen ondervraagd. Resultaten worden deze week in het blad gepubliceerd. Vorig jaar ontsloeg de Universiteit Tilburg hoogleraar Dierik Stapel... onder meer omdat hij onderzoeksgegevens had verzonnen. Terrasmus Medisch Centrum in Rotterdam zette professor Poldermans... uit zijn functie vanwege onzorgvuldigheid... bij het verzamelen van onderzoeksgegevens. Syrische leger heeft zich niets aangetrokken van afspraak... om zich terug te trekken uit belegerde steden. Volgens een vredesplan van de VN had het leger op 10 april... moeten beginnen met de terugtrekking, maar er lijkt niet zijn te gebeurd. Sommige plaatsen waren er juist nieuwe aanvallen van het leger, onder meer in Homs. Volgens activisten kwamen in Homs tientallen mensen om het leven door geweld van het regeringsleger. Toch is er volgens speciaal gezant Kofi Annan nog tijd om het bestand te redden. Een bestand dat volgens hem de enige kans op vrede is. Volgens het vredesplan moet de terugtrekking van de troepen 48 uur na de deadline van 10 april zijn voltooid. In Paramaribo hebben een kleine 5000 mensen meegedaan aan een protestocht tegen de omstreden amnestiewet in Suriname. Door die wet gaan de huidige president Desi Boutussen, en andere verdachten van de decembermoorden vrijuit, ook als ze in een proces worden veroordeeld. De stille tocht in Paramaribo was georganiseerd door het comité Behoud Democratische Rechtsstaat. Ook in Amsterdam was er een betoging tegen de amnestiewet. Minstens 250 mensen deden daaraan mee. Het weer, vooral in het westen, opklaringen. Overdag eerst ruimte voor de zon. Later steeds meer stapelwolken. En in de middag toenemende kans op een bui. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong. Beveiligers maken zich grote zorgen over de aanstaande politieacties. De agenten gaan misschien staken, waardoor de particuliere beveiligers grote festiviteiten moeten bewaken. Maar de agenten mogen niet, of de beveiligers mogen niet, buiten het festivalterrein optreden. En Rick Santorum, die heeft de handdoek in de Republikeinse Ring gegooid. Het is twee minuten over twee. Het vroege begin van 11 april. Goedenacht, dit is nog steeds wakker van Omroep WNL. Een radionacht die trouwens voor sommigen van u een beetje haperig kan verlopen. Dat heeft ermee te maken dat de mast in lopik wordt gerepareerd. En het kan dus zijn dat we wegvallen als u er echt niks wilt missen. U kunt ook luisteren via internet met onze speciale app of op radio1.nl. Na maanden strijd en het besteden van miljoenen en miljoenen dollars... gooit de Republikeinse presidentskandidaat Rick Sentorm de handdoek in de ring. Dat maakte hij vandaag bekend op een persconferentie... in zijn eigen staat, Pennsylvania. Nu Santorm wegvalt, lijkt niemand met Romney meer in de weg te staan... om het in november op te gaan nemen tegen Barack Obama. Romney's andere rivalen, Ron Paul en Newt Gingrich... lijken namelijk compleet kansloos. Amerika-deskundige Willem Post volgde de strijd tussen Romney en Santorum de afgelopen maanden op de voet. Goeienacht, meneer Post. Ja, goeienacht. Dit moet het beste nieuws zijn dat Romney zich kan wensen. Ja, absoluut. Uh, hij stond al honderden gedelegeerden voor... Nou ja, we kregen nog steeds uh, de komende weken de strijd om Pennsylvania. 24 april. Dat is de thuisstaat van Centorum. En daar stond Centorum tot uh, een week, uh, tien dagen geleden, zo'n uh, 20% voor. Maar ja, ook die voorsprong uh, schrompelde ineen. Dus ik denk dat Centorum toch gedacht zal hebben van, ja jeetje, als het nu in mijn thuisstaat al zo moeilijk gaat. Uh, dan, uh, ja, dan moet ik toch maar de handdoek in de ring uh, gooien. En ja, dat is inderdaad uh, een geweldig nieuws voor de Romney-campagne... die zich nu kan richten op uh, Obama. Ja, kan eigenlijk er nog iets misgaan voor Romney? Of is hij gewoon wel zeker de, de tegenstander van Obama? Ja, ja echt, dit, dit is echt wel een champagne-dag voor uh, Romney, want... Het is nu uh, half april, ja, 6 november de verkiezingen. Het duurde al vrij lang. Hoewel, hoewel, vier jaar geleden duurde die strijd bij de Democraten tussen Hillary en Barack Obama. tot in juni. Hè, voordat ze hun, uh, <hijen> hun blik konden richten. Nou, Obama dan, hè, op, uh, op, op de Republikein. Uh, ja, jeetje, dit is nu voor, uh, voor Romney het moment. om uh, echt het vizier op, uh, op Obama te richten. En je zal zien, hè. Er is best veel kritiek aan de conservatieve kant op Romney. Ja, de Obama-antipathie, soms zelfs haat, hè, is zo groot aan de republikeinse kant. dat ik verwacht dat toch op korte termijn de republikeinse gelederen zich aardig zullen, zullen sluiten. En zijn Storm speelt er een beetje mee. Hij heeft... Hij uh, heeft uh, Romney vandaag niet ondersteund. Maar binnenkort gaat hij praten met Romney. Ah, kijk, uh, nu zei u dat de uh, Pennsylvania, dat daar de, de opiniepeilingen slonken. Maar de officiële reden van St. is het zieke dochtertje. Uh, daar, daar voerde hij ook een beetje campagne mee. Dat hij, nou ja, in iedere speech haalde hij dus een dochter aan die een hele rare ja. ziekte had. Bij de geboorte had ze, meen ik, uh, nog geen jaar te leven. Maar ze is inmiddels ja. uh, vier of vijf jaar. Uh, ja, ze, ja, ja, inderdaad, die leeftijd drie nee, jaar. Is oh, drie jaar. Maar ja. dat, dat, zou dan de dat is dan de officiële reden. Is dat waar of is dat gewoon weer de family man, Centorum, die tot het laatste moment zijn image probeert hoog te houden? Ja, kijk, het verhaal van vandaag is ook dat Centorum tegen zijn tranen vocht en heeft gezegd: En aan de keukentafel ja, met zijn vrouw ja. besproken heeft dat hij dit zou doen. Ja, dit is een beetje het sentiment. Zeker ook dit, dit Amerika is het sentimentele Amerika. Dus aan de keukentafel heb ik ooit met mijn vrouw de discussie gevoerd. zal ik het wel doen? Maar, ja, is, er ook maar er... Ja. is er ook maar één Amerikaan die echt gelooft dat hij vanwege zijn dochter eruit gestapt is? Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, de feiten spreken voor zich. En uh, een centorum heeft gezegd. Uh, uh, ja, we gaan natuurlijk voor die kandidatuur, maar als je honderden gedelegeerden ligt, want dat gebeurde de afgelopen weken. Ik bedoel, Santorum heeft elf staten gewonnen, hè? laat dat duidelijk zijn. Maar ja, Romney won de belangrijkste. En wat je ziet is dat Romney, weliswaar niet de meest populaire kandidaat uit de Amerikaanse geschiedenis, maar heel erg steady, uh, zeker spelend, met heel veel geld en het partijestablishment achter zich. Nou ja, als een soort machine denderde Romney door. En centrum won wel een aantal staten, waar vooral heel veel conservatieven woonden. En die vooral ook tijdens die voorverkiezingen geënthusiasmeerd naar de stembus gaan. Nou ja, eigenlijk weten toch wel de meeste Amerikanen. als het erop aankomt in zo'n tweestrijd. ja, kijk, dan moet je toch ook wel een beetje gematigde Republikeinen hebben. Want. Je moet het centrum van de Amerikaanse politiek proberen achter je te krijgen. Zeg maar de mensen die in de suburbs wonen. ja met, met al zijn extreme standpunten. Laten we die over Nederland dan maar even vergeten. Oh, de ja. helft van de Nederlandse euthanasiegevallen. Uh, uh, ja, dat, dat, dat mensen daar geen enkele keuze in hadden. Dat Onfraardig. ze eigenlijk gemoord werden. Ja, ja. Ja, dus het is heel bizar wat die over Nederland zijn. Nou, ja, dat was okay. creatief. Dat, dat hebben we dan misschien even gehad nu met deze Nederland-hater. Ja. Eh, maar ja, dat is toch ook voor veel Amerikanen. Ook voor veel Amerikaanse vrouwen. Dat was tegen anticonceptie ook, hè. Want ja. nog knap dat hij dan maar zeven kinderen had overigens. Ja, dat is ook Maar hoe moeten we deze smoes dan zien? Want het is dus in feite een smoes dat, dat zijn dochter te ziek is om het nog vol te houden. Betekent dit dat hij... Uh, het volgend jaar, of uh, volgend jaar kunnen we niet zeggen nog... maar de volgende keer het wil proberen om alsnog president te worden? Of wil die gewoon? is het een slechte verliezer? Kan ook nog. Nou, weet je, jullie hebben mij geïnterviewd in oktober. Toen was ik in Las Vegas bij het eerste uh, verkiezingsdebat voor CNN. Hè. Ja. En toen vertelde ik, ja, daar doet ook nog wel iemand mee. Die heet Rick Santorum. <lacht> ja, niemand luistert naar die man, want het is verreweg de, de zwakste kandidaat. Je ziet hè, in een aantal maanden tijd... Zeg maar even tussen aanhalingstekens, iedereen kent nu Rick Santorum. Hij is nog maar 53 jaar. Kijk, ik denk nooit dat hij president van Amerika zal worden. Maar leider van de conservatieven in Amerika geeft je natuurlijk wel een bepaald gezag. Er zijn al mensen die nu zeggen, sinds Ronald Reagan hebben de echte conservatieven in Amerika niet zo'n leider gehad. En dan kun je misschien wel een keer minister worden. En ja, hij is 53... Nou ja, goed, over vier jaar is hij 57. Kan hij weer kandidaat voor het presidentschap worden? Nog meer naamsbekendheid? Ja, dat geeft je toch een bepaalde autoriteit. En dat, dat kan betekenen misschien wel een belangrijke functie in de Republikeinse Partij. Wie weet wel een soort minister bij uh, de nieuwe Romney-regering. We zullen zien, hè? Goed, in november gaat uh, Mid-Romney het dat mogen we inmiddels wel zeggen, zeker opnemen tegen Barack Obama. Absoluut, ja, dat is wel zeker. En tot die tijd gaan we het in dit radioprogramma erg bijhouden. En u ongetwijfeld ook. Dank u wel, Willem Post. Ja hoor, dag. Geen boetes geven voor fietsen zonder licht. Fietsen op de stoep. En uh, ja, je mocht eigenlijk toeteren wanneer je wilt. Zo voerde de politie actie voor een betere cao. Voor ons best plezierig, maar het had maar weinig effect... want minister Opstelde geeft nog steeds niet toe. En daarom dreigde de bond vandaag met nieuwe acties... die wel eens wat minder prettig voor de Nederlander kunnen zijn. Zo dreigden ze vandaag het beveiligingswerk neer te leggen... op grote festiviteiten zoals Pinkpop en de Amstel Gold Race. En dat kan voor grote problemen zorgen voor de openbare orde... zegt Gerard Bos, oprichter van BK Beveiliging. Goedenacht. Goedenacht. Voor wat voor problemen bent u bang? Nou, ik ben bang voor uh, mensen die uh, van evenementen aflopen en uh, ja, overtollig drankgebruik... en dan uh, ja, rare dingen gaan doen op de uh, openbare straat. De beveiliging van dat soort feesten wordt nu dus gedaan door de politie... in samenwerking met particuliere beveiligers. Ja, klopt. Uh, u hoort bij die laatste groep. Ja. Maar blijkbaar maakt u zich toch zorgen over het feit dat de politie het misschien niet kan doen... ook al levert het u misschien wel meer werk op. Nou, het, uh, het kan mij misschien wel meer werk opleveren, maar uh, in op openbaar uh, openbare terrein hebben wij dus niks te zeggen. Dus als ik u goed begrijp, dan is het zo dat op het festivalterrein mag u mensen aanspreken en ook van het terrein afzetten als ze bijvoorbeeld drugs gebruiken. Maar zodra ze het buiten de poort doen en ja. uh, nou ja, doorgesnoven binnenkomen, dan kunt u opeens weinig doen. Dat klopt. Dan, uh, dan hebben wij geen jurisdictie meer, helemaal niks. Maar zelfs als u merkt dat diegene uh, doorgesnoven is zeg maar onder de invloed van drugs of nog steeds agressief of nou ja, een wapen bij zich heeft, dan kunt u ze er, er toch wel uitzetten? Ja, we kunnen ze er wel uitzetten. Alleen uh, normaal gesproken heb je dan gewoon een aanhouding. En als de politie er niet is, ja, je kunt moeilijk een uur tot twee uur gaan wachten op hulp. Dus ja, je kunt er geen kant meer op. Dus, maar u, bent niet, de, de aanhouding wordt on, u kunt er niet de aanhouding verrichten en dan komt de politie niet. Ik, ik snap dat normaal gesproken de politie ook aanwezig is bij zo'n festival. Ja, maar klopt, zelfs als u okay. de politie belt, dan komen ze niet in, in het geval van de, de nieuwe acties. Uh, nou, ik, ik, ik hoop dus tenminste van wel, maar uh, normaal gesproken heb je dus arrestatieposten en als je dus een uh, calamiteit hebt, dus een vechtpartij of wat dan ook, en je hebt een aangifte, als dus iemand doet een aangifte, dan moet je heel snel met zo'n persoon naar een arrestatiepost toe. Dan kun je niet te lang wachten, omdat het misschien gaat escaleren. Omdat ja. zo'n persoon is waarschijnlijk niet alleen, dus er zijn meerdere mensen bij betrokken. Ja. Dus uh, het, het doel is, als je zo'n uh, akkefietje hebt, dat je zo'n persoon zo snel mogelijk afvoert ja. en dit, dit gaat dan niet lukken. Dat zie ik dan niet zo 1, 2, 3 zitten. Want zo'n arrestatiepost is dan ook van de politie? Ja. ja. Nou zegt Jan Smeets, dat is de directeur van Pinkpop vanochtend... Um, dat ze het ook best zonder politie kunnen. Ja, nou, het, uh, <laughs> ik moet het eerst zien. Want, uh, ik zie dat niet zo zitten. Nee, waarom niet? Is dat, is dat om die reden? Dat is juist om die reden, ja. Wat wij kunnen niet... Uh, bepaalde dingen mogen wij dus niet doen. Uh -huh. uh, wij kunnen niet uh, gaan boeien. We kunnen... Nee, dat, dat, dat, dat, dat gaat niet lukken. Dat, nou, ja, wat, dat, wat, wat mag je wel? Doen? U zegt ik mag iemand aanhouden, maar ja, hoe dat, gaat dat dan in zijn werk? Nou, dat is vrijheidsberoving, dus we mogen iemand tegenhouden, dus dat hij wegloopt, dus dat hij niet weg kan. Ja. Dus dat is allemere signaleren. Maar vastbinden? Nee, niet. Alleen wel vasthouden? Alleen wel vasthouden. Oké, okay. en uh, uh, nou ja, qua uh, wapens, mag u een wapenstok gebruiken of pepperspray? Ook, ook niet. Nou, wapen, of een vuurwapen is natuurlijk helemaal uit en boze. Ja, dat is helemaal uit de boot. Dus het ja. zijn eigenlijk alleen de, de blote handen? Alleen de blote handen, ja. ja. Wat denkt u dat dat zal betekenen als de politie straks zegt van... sorry, maar we kunnen Pinkpop niet meer beveiligen? Nou, het zal uiterst jammer zijn. Maar uh, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik denk dat uh, ja, het beveiligingsbedrijf het misschien wel zal proberen. Mm -hmm. Maar uh, ja, als die mensen dus buiten komen en je kunt niet uh, ja, mensen aanhouden... en continu wachten op de politie op de politie en uh, de politie komt niet... dus. Ik denk dat er hele grote problemen gaan komen. Stel dat ze bij u zouden komen, wat zou u dan zeggen? Uh, ja, wat bedoelt u? Nou, stel dat ze bij u komen met de vraag... luister, de politie gaat ons niet meer helpen... kunt u het voor ons opvangen zodat we het toch door kunnen laten gaan? Wat voor antwoord geeft u ze dan? Ik uh, zou het uh, afwijzen. U zou niet uh, zo'n groot festival... wat nou ja, bijvoorbeeld behoorlijk wat inkomsten voor u uh, zou opleveren... Ja. dat zou u niet kunnen zeggen, dan kunt u niet de veiligheid garanderen. Maar u bent toch eigenlijk alleen verantwoordelijk dan voor de veiligheid op het festivalterrein en niet eromheen? Ja, oké. Okay, maar ik bedoel... van Ik wil wel voor de veiligheid van de mensen instaan. En dat is bij ons nummer één. Ja. En als we dat niet meer kunnen, dan houdt het op. Heeft u eigenlijk begrip voor de acties van de politie? Ik heb wel begrip voor, voor, voor de acties van de politie. Alleen, ik heb wel zoiets van... Uh, dit soort dingen moet je niet gaan doen. Niet, niet andere mensen in gevaar brengen. En zo dat u... doe je dus op dit moment. En ze maken ja. u het werk ook niet makkelijker. Nee, inderdaad niet, nee. Nou goed. Zou het nog kunnen gebeuren dat uiteindelijk uh, misschien... uw takenpakket uitgebreid kan worden? Is er nog een noodoplossing dat u wel uh, echte aanhouding kan verrichten... en vrijheidsberoving met, nou ja, laten we zeggen, tie-rips of zo? Of, uh, uh, zou dat een oplossing zijn? Nou, dat zou... Nee, dat zou ook geen oplossing zijn. Want waar, waar moet je met die mensen heen? Ja. Het moet echt de taak van de politie zijn nog altijd... om uh, iemand af te voeren, volgens u. Ja. Ja, ja, ja. ja dat, dat is echt geen taak voor de beveiliging. De beveiliging is gewoon meren signaleren en desnoods optreden. Maar we kunnen niet uh, de taken van de politie gaan overnemen. Dus ook, uh, ja, nee, dat, dat gaat niet lukken. Nee, helder. Goed, laten we hopen dat het uh, nog goed komt tussen die minister en de bonden. Opsteld heeft in ieder geval gemeld dat hij weer gaat onderhandelen. Ja. En de bond heeft al laten weten dat ze de loonsverhoging, die, die harde eis van 3% zullen laten schieten. Dank u wel, meneer Bos. Oké, okay, daar. Zometeen nog meer nieuws en actualiteit van de afgelopen dag in ons programma. Nog steeds wakker, maar nu eerst aandacht voor muziek. Iedere week hebben wij in onze studio een artiestengast, een beentje, maar in dit geval een eenling. Uh, Mathijs Leeuwers, goedenacht. goedenacht. Ja, uh, In dit programma kijken we terug op het nieuws van de dag. Wat heb jij eigenlijk vandaag gedaan? Uh, ik heb vandaag uh, tussen de containers op de Rotterdamse haven gestaan... voor een fotoshoot met een toneelstuk waar ik aan meewerk... Dus dan moest ik vanochtend om tien uur s ochtends zijn. Met de wetenschap dat ik hier vannacht om twee uur ook zou moeten zijn. Yeah. Dus ik, ik, ik, ben vooral, ik heb mijn dag in teken gesteld van, van de avond uiteindelijk. Een fikse dag dus. Een stevige dag. Maar mij. nog los van de muziek, uh, ook nog acteur? Nee, nee, ik, hoef, ik heb alleen maar muziek hoeven schrijven voor het oh, stuk. Alleen ik moet Doe. daar wel. Ik, ik ben wel een, een van de twee gezichten op. Op het podium. Dus ik moest er wel bij zitten. Dus ik hoef niet te gaan acteren. Ik moest gewoon mezelf zijn uiteindelijk. Op de foto, maar ook in het op ja, Ook het in het toneelstuk. Oh, ja. Ja. Je maakt de muziek ook daar of, ja, ja, of ja, ja. je zit niet alleen stil op het toneel. Nee, nee, okay. ik ben wel. Een so ik, ik, nee, het, is wel het is de eerste keer dat ik het ga doen hoor. Dus het is voor mij ook een beetje spannend. Maar Wat, welk toneelstuk is het eigenlijk? Het is van een jonge maakster, Anne van der Kruis uh, uit Utrecht. Uh, die een, een uh, stuk heeft geschreven: geïnspireerd op am trieste Amerikaanse motels. Alleen dan. Uh, een beetje verplaatsen naar Nederland. Kort door de bocht gezegd. Dus Cowboy lazen en uh, gimpies. En wat en, voor muziek krijgen we dan? Uh, ja, mijn muziek. Oh, dus gewoon je eigen ja, muziek. Ik, je hebt niet speciaal muziek hoeven schrijven. Ik, ik heb er wel muziek voor geschreven. Alleen het is, ik heb het mogen schrijven vanuit mezelf. Dus zij, zij is bij mij gekomen omdat ik doe wat ik doe. Uh, en zij vond dat heel mooi passen. Ja. Um, bij dat verhaal. Goed, een beetje atypisch dus. Normaal um, gesproken <laughs> gewoon, uh, gewoon muzikant van jezelf. En niet zonder succes. In 2009 de publieksprijs gewonnen van de grote prijs. Alweer even geleden, van ja. Van Nederland. Ja. ja, het is alweer even geleden. Ja. Uh, maar dat is geen reden om het niet nog een keer te proberen, ja. toch? Uh, het, of is dat niet de bedoeling? Nog meer oh. prijzen winnen met, uh, met Oh, nou ja, nou ja, prijzen winnen is natuurlijk altijd leuk. Kom maar op, ja. ja. <laughs> en dat met Nederlandstalige muziek? Ja, zonder meer. Is dat een uh, belangrijk uh, aspect? Je hebt ooit oh, een Engelstalig album geprobeerd. Ja, correct. Nee, voor mij is dat een beetje de kern van wat ik doe. Niet zozeer dat ik heel chauvinistisch ben... en dat ik zo nodig uh, een, een nationalistisch gevoel wil vertolken of zo. Alleen het is gewoon voor mij is het belangrijkste... dat wat ik doe, dat ik dat vanuit mezelf doe. En op het moment dat ik een vertaalslag ga maken... Uh, dan kan ik praktisch gezien al niet meer zeggen waar ik vandaan kom. Uh, of ik moet uit Amsterdam komen. En alleen als dat niet het geval is en we zitten hier in Hilversum... dan kan jij zingen dat je uit Hilversum, uh, Hilversum komt in het Engels. Alleen dan slaat het nergens meer op. Uh, en alleen dat gegeven al was voor mij een heel belangrijk deel van de keuze... om in het Nederlands te gaan zingen. Ja, en al die andere overwegingen. Van het, het, het, sommige mensen vinden het een beetje amateuristisch klinken of zo. Ja. Of niet internationaal genoeg. Dat is niet... nou ja, het, is, het is per definitie niet internationaal, dus dat is, dat is ook gewoon zo. Uh -huh. uh, alleen, ja, voor mij, mijn ambitie om muziek te maken... is niet begonnen met een ambitie om beroemd te worden. Ja. Uh, en dus als je in ja, overweging neemt dat mijn muziek zijn beste tot het recht komt... als ik mijn eigen verhaal vertel, dan moet dat in het Nederlands... en nee, dan blijft dat dit over... Ja. En het is inmiddels ruimschoots geaccepteerd, toch? Nederlandstalige muziek uh, het is ja, niet meer uh, alleen maar smart en. Uh... Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Ik denk dat het muziek de best tot z'n recht komt als je het gaat spelen. Gaan we Hoe doen. heet het eerste nummer? Uh, zijn vlees is zwak is dat eerste nummer. Zijn vlees is zwak? Okay. Ja. Nou ja Matthijs Leeuwers is dus vannacht onze muzikale gast. Zijn vlees is zwak is het eerste van de vier nummers dat hij bij ons gaat spelen. Hij pakt snel zijn microfoon. Ik ga nog even snel wat verstellen, want dat is ook allemaal nodig. Ik hoor al de eerste tonen op Radio 1 dus Matthijs Leeuwens. Zijn vlees dat is zwak, en zijn geest niet erg groot, maar heeft hij hiervoor nu echt 30 jaar. Voor dat kleine hoopje kak, dat op hem wacht daar voor de kroeg. Zelfs voor importbruiden is het niet genoeg. En zij danst alweer, een van haar duizendste dansen. Hij staat nog steeds, heeft al honderden kansen gehad. Als een zin die niet loopt, of als een hoer die niet vrijt. Of gewoon als een man die niet zegt. Zijn hart nu al jaren begeert En dat drinken doet al zeer Maar dit rondje dat is nog voor hem Dus na de play nog een keer En daar gaan we maar weer Hij blijft hopen op zijhoek van hem Is al oud, zo geeft hij hem het gevoel dat hij dit mag. Ik heb de tijd nog altijd mee, schreeuwt hij na de nacht, maar zijn baard is al jaren niet meer zacht. En bij de bar aangekomen lacht het meisje wat langer dan ze ooit had gedaan, Naar iedere andere man die ze zag. Maar hij pakt vast zijn kleingeld en daarna vast zijn pilsjes. Hij heeft nooit iets gezien wat maar leek. Wat maar leek op een lach of iets liefs. En dat drinken, doet moet al zeer. Maar dit rondje, dat is nog voor hem. Dus na de play nog een keer en daar gaan we maar weer. Hij blijft hopen op zij ook van hem. Oh, hij blijft hopen op zij ook van hem. Maar hij ziet niets, niets, niets. Hij ziet nooit eens iets. Hij ziet niets niets, niets wat maar lijkt een lach of iets liefs en dat drinken doet nu echt pijn maar dit rondje dat is nog steeds voor hem dus na de play maar weer en daar blijft hij dit keer, op zoek naar woorden, op de pleder die klemt. Zijn vlees is zwak, Matthijs Leewes. Het is uh, acht minuten voor half drie tijd om terug te blikken... op een avond vol radio- en televisiehoogtepunten. Te beginnen bij De Wereld Rijd Door. Vandaag bleek dat Tweede Kamerlid Ineke van Gent dat niet wist wie Richard Nixon is. In De Wereld Draait Door is Maarten van Rossum te gast... om te vertellen over het wel en wee van de oud-Amerikaanse president. Maar van Rossum vindt het toch eerst even belangrijk... om wat te zeggen over de algemene kennis van de Nederlanders. Professor, wat vindt u ervan dat een Tweede Kamerlid... eigenlijk niet weet wie Richard Nixon is? Nou, dat vind ik gek. Laat ik dat voorop stellen. Is het erg? Nee. Als we, als we alle Nederlanders iets zouden verwijten die het ontbreekt aan de algemene ontwikkeling... dan zouden we zonder problemen denk ik 90 van de bevolking kunnen exporteren. Zeker, Maar we hebben het over een Tweede Kamer. Eh, dat doen we dan maar niet. Ja, of het incident van John Leerdam vorige week nog niet genoeg was... stonk van Gent vandaag dus weer in een van de grappen van de verslaggever van Giel. Gelukkig is Maarten van Rossum zo verstandig om hem altijd voor te blijven. Zou ze het niet expres hebben gedaan, eigenlijk? Die jongen doet zo verschrikkelijk zijn best. En als je hem ziet, denk je, hij kon me oplichten. Heel, dat, dat, dat zie je eigenlijk onmiddellijk. Ja, na nou alle grapjes over uh, politici... test gastheer van Nieuwkerk Maarten van Rossum nog even op zijn eigen kennis. Want welk boek van Gerard Reven is ook alweer verfilmd? Nou, nou... No. No. No. No. No. Ik, doe... ik doe nu wat Ineke van Gent nee, is... moet doen, nee. het is, als je het dan per se weet, de avonden. Nee. Ja, kijk, dat weet hij dan weer wel. Van Nederland 3 naar Nederland 1, primetime bij BNN. En dan is het het tweede seizoen van de aller chauffeur van Nederland. En natuurlijk het programma is entertainment en amusement, maar ook pure noodzaak. Er zijn mensen in bezit van een rijwijs die dat niet zouden moeten zijn. En dus ook dit seizoen op dinsdagavond weer veel geschreeuw, gekrijs en gevloek. En mocht u hopen dat het begin van dit seizoen zonder ongelukken verloopt? Gaat die zang? Oh, oh mijn lijk man. Shit. Oh. Shit. Heeft u niks meneer? Oh. Dat is mijn schuld, meneer. Je rijdt veel te hard. Ja, ik weet het. Sorry. 13 jaar heb ik eraan gewerkt. Nee, ja? Ja. ja, sorry, meneer. Helaas. Ach. Een 40 jaar oude kever, dat hoorde u namelijk net... werd helemaal kapot gereden door een van de deelnemers. En na zo'n ongelukje kan je natuurlijk maar op één plek... dat uitvechten bij de rijdende rechter. Maar voordat deze zaak voorkomt, eerst een andere. De familie Rangia bracht hun Jack Russell naar de dierenarts... voor een gebedsreiniging. Maar het beestje kwam gecastreerd terug... Maar omdat het eigenlijk niet zo'n probleem was... is dit de uitspraak van meester Frank Visser. Dat betekent dat de vordering van de baasjes van Moody moet worden afgewezen. En dat is mijn uitspraak en daar moet ik mee doen. Dank u wel. Tot zover het mediaoverzicht. Wekelijks spreken jonge schrijvers, politici en andere talenten... in column uit in Nog Steeds Wakker. Deze week is dat schrijfster Joyce Brekelmans. Als Picasso's Guernica, zo schilderen we onze tegenstanders af. De andere is schreeuwerig angstig, gewelddadig, verbeeld in onduidelijke lijnen en tegenstrijdige bewegingen. De chaos en het conflict zouden zonder hen niet bestaan. Hully, de lelijke onbenullen aan het eind van onze gestrekte vinger. Hoe durven ze te spreken over nuances en argumenten, terwijl het toch duidelijk militante haters zijn? Wie ze haten, is makkelijk tussen de regels door te lezen. Israël heeft niet het recht een preventieve kernoorlog te starten of Palestijnen met geweld uit hun huizen te verdrijven klinkt duidelijk als een antisemiet. Eerbied voor godsdienst houdt op waar rechten van anderen, zoals vrouwen of homo's, geschonden worden. Dat moet wel een Allah, Yahweh, God of Krishna hatende atheist zijn. De hypotheekrenteaftrek lijkt in zijn huidige vorm, gezien de crisis en de harde bezuiniging op alle fronten, niet langer houdbaar. Godverdamme! Je ruikt de geitenwolle sokken succeshaat al uit de de uitkeringskeel komen. Om ons bedrijfsleven gezond te houden en onze dichtgeslipte ambtenarij af te slanken, moet het makkelijker worden om mensen in instanties die niet functioneren te ontslaan of op te heffen. Typisch rechtsgelul van een korpsbal die zijn papa's business het liefste outsourcen naar lage lonenlanden en die hardwerkende ambtenaren in een kwaad daglicht probeert te stellen. U komt wel eens bij de biologische slager? Ja hoor, ecoterrorist. Geen trek in een islamitisch buurtcentrum voor je deur? Overduidelijk een moslimhatende racist. U vindt Van Rompuy wel een amabele gast. Pah, landverrader. En een eurofiel. U weet dat er veel aan stinkende gassen uit u onderbij komen en ventileert daarom liever uw hersenkronkels. Gefeliciteerd, professor. U bent een elitaire fatsoenfascist. Probeer het maar eens. Iets vinden wat niet extreem is. Het meest gematigde standpunt wordt nog wel uitvergroot met factor 10, waarmee je zich ineens aan de buitenste rand van de discussie bevindt. Niet zelden in uiterst onaangenaam gezelschap. Het maakt dus niet uit wat je zegt, want wat andere mensen horen is waar u op wordt afgerekend. Geluid dat met interpretatie meer vervormt dan de portretten van Picasso. Een column van Joyce Brekemans. Twee minuten voor half drie. Het minuutje met Christel van der Meer. De verkiezingen in Zuid-Korea lopen uit op een nek-aan-nek-race. Bijna 40 miljoen Zuid-Koreanen kiezen vandaag een nieuw parlement... De strijd gaat tussen de conservatieve regeringspartij NGP en de centrumlikse oppositiepartij DVP. De verwachting is dat geen van beide partijen een meerderheid gaat halen vandaag. De man die in februari in de Amerikaanse stad Orlando de zwarte jonge Traven Martin doodschoot, zamelt op een website donaties in. Daarmee wil hij zijn gerechtskosten betalen. De moord zorgde voor veel opschudding in de media omdat de moord zinloos zou zijn. Financieel nieuws. De Nikkei is geopend om 9398 punten. En dat is een daling van bijna anderhalf procent. En tot slot nog een berichtje. Um, tot zeven uur vanochtend vinden er werkzaamheden plaats aan de zendmast in Lopik. Hierdoor kan het signaal van Radio 1 deze nacht storen. Onze excuses voor het ongemak. Het nieuwsminuutje. We hebben ook al van achter de schermen um, gehoord dat er veel gebeld wordt over die storing. Wij kunnen er dus helaas weinig aan doen. Alleen kunnen we zeggen dat via internet wij altijd te luisteren zijn. Radio1.nl wat gezellig hoor. ja. mag best bellen. <laughs> Sinds ongeveer anderhalve week wordt er in Amerika weer met een knuppel tegen een bal geslagen. Kortom, een nieuw seizoen Major League Baseball. En het is nu al een, mer het is nu al een merkwaardig seizoen, zo moet ja. ik Over de ja. eerste paar weken MLB praten we vannacht met Lennart is eindredacteur bij Sportamerica.nl. En volgt het honkbal op de voet. Goedenacht. Goedenacht. Ja, dan nou zijn we als Nederlanders nu wereldkampioen honkbal. Ja. Um, nou, op zich mogen we daar best trots op zijn, maar als we mee zouden doen in die Major League, die, die, dat hele belangrijke toernooi in Amerika, dan uh, zouden we niet ver komen, of wel? Nee, uh, de spelers in het Nederlands team zijn semi uh, semi-profs. en uh, in Amerika verdienen ze tientallen miljoenen, dus dat is uh, niet te vergelijken met elkaar. Ja, en ze zijn te cool om überhaupt mee te doen aan het wereldkampioenschap? Uh, nou ja, het, is, ja het, zijn de cool, het heeft met allerlei uh, dingen te maken. Maar inderdaad, ze doen niet eens mee. Goed, laten we even kijken naar vorig jaar. Toen wonnen de Red Sox uit Boston, de World Series. Nee, uh, nee uh, was maar waar. Nee, uh, <laughs> de, de St. Louis Cardinals wonnen de, wonnen de World Series. Oh. Hoe zijn zij aan het seizoen begonnen? Uh, de Cardinals uh, ja, ze uh, zijn aardig begonnen aan het seizoen, uh, niet... Uh, ze zijn niet de favorieten om dit seizoen te winnen. Dat waren ze vorig jaar overigens ook niet. Uh, ja, ze zijn een beetje wisselvallig uh, begonnen. Maar het lijkt erop dat ze waarschijnlijk wel de play-offs gaan halen aan het eind van het jaar. En uh, daar gaat het nu eigenlijk om uh, de, de play-offs halen. En uh, als je daarin zit, dan is alles mogelijk. Wat uh, Bastian net zei over de Boston Red Sox. Dat zijn toch samen met de New York Yankees eigenlijk wel de twee allergrootste clubs van uh, de Major League. Het zijn een beetje de Barcelona en de Real Madrid van het uh, honkballen, toch? Ja, daar kan je ze eigenlijk perfect met vergelijken, inderdaad. Ze hebben de grootste financiële mogelijkheden en ook de grootste achterban. En doorgaans ook de beste spelers. Ja. Oké, okay. gaan zij dit jaar weer de dienst uitmaken? Um, nou, de, de Yankees waarschijnlijk wel. Alleen de Red Sox zijn, uh, uh, ja, die hebben wat problemen met uh, een aantal uh, uh, spelers, geblesseerden en... Uh, uh, de werperstaf van, uh, van de Red Sox is niet zo goed dit jaar. Dus het lijkt erop okay. dat de uh, Red Sox uh, achterblijven. Want voor de mensen die Honkbal niet kennen... ik kan het me eigenlijk niet voorstellen, de, de werperstaf zoals jij dat noemt... oftewel de mensen die dus op de heuvel staan... om uh, ja. zoveel mogelijk moe moeilijke ballen naar de slagmensen uh, te gooien... dat is toch eigenlijk het hart van het team bijna? Uh, ja. In, ja, in principe natuurlijk de, de, de slagproeg en, uh, en de werpers... En, ja beide zijn ze ongeveer de helft van het team. Uh, als je geen goede slagploeg hebt, kom je, kom je niet ver, en zonder goede werpers ook niet. Dus uh, je moet er ergens een evenwicht in zien te vinden. Ja. En dus uh, de, de Red Sox die hebben niet hun beste uh, werpers uh, dit jaar. Nee, nou, ik bedoel ze zijn wel, uh, ze zijn ook niet zo heel slecht, maar vergeleken ja. met, met de concurrenten uh, lopen ze dik achter. Ja. Hoe kan dat? Um, ja, het, ze hebben ja, in de in de Major Leagues is er een maximaal aantal uh, Dollars wat je uit kan geven aan je team. En ze hebben een paar jaar geleden hebben ze een aantal spelers aangetrokken voor heel veel geld. En daar vallen er een paar van tegen. Ja. Uh, en dat geld, uh, ja, wat ze toen hebben uitgegeven, hebben ze nu opnieuw nodig. Maar dat kan niet. Dus dat betekent dat ze nu uh, pas de plaats moeten nemen. Dus ze hebben misschien wel dat geld om betere mensen aan te trekken. maar ze mogen het niet uitgeven vanwege die regels? Ja, precies. Hoe zijn die budgetten eigenlijk vergeleken met, met bijvoorbeeld voetbalbudgetten? Nou in de, de Major Leagues is het maximale, geloof ik, uh, 176 miljoen per jaar. Uh, en nou, dat is ongeveer vergelijkbaar met Barcelona en Real Madrid wat ze per jaar uh, ja, uitgeven. dat is ongeveer. Inderdaad, uh, dus, dat, dus dat is ongeveer gelijk. Maar worden er ook schandalig ja. hoge transferbedragen betaald? Ik weet dat Cristiano Ronaldo, de voetballer, om de vergelijking nog maar eens te maken, ongeveer 100 miljoen euro gekost heeft. Um, ja, nou dat. De transfermarkt loopt hier iets anders. In principe worden als spelers tussen teams getransfereerd worden, uh, dan worden ze geruild. Uh, dus in principe zou Cristiano Ronaldo uh, dan, dan geruild uh, worden voor hele grote talenten van, de, van Real Madrid. En dat doen ze eigenlijk om het evenwicht een beetje te behouden. Dus als je, als je Cristiano Ronaldo doet, ook de beste speler uit de League's moet je heel veel uh, talent inleveren in plaats van geld. Uh, en daarmee uh, Werkt dat ook kleine... Dat werkt volgens mij wel, want het gebeurt niet zo vaak dat een team jaar op jaar op jaar die Major League wint, toch? Nee, precies. Uh, de laatste tien jaar uit mijn hoofd is er... Uh, ja, alleen de St. Louis Cardinals hebben nu voor uh, twee keer uh, zijn kampioen gewonnen. Maar voor de rest is het elkes, uh, elk jaar een ander team. En dat maakt het leuk. Goed, vannacht wordt er gespeeld, de Red Sox tegen de Toronto Blue Jays. Ja. Um, wat gaan we daarvan verwachten? Of, of is het al gespeeld? Uh, Wanneer wordt het... Uh... Nee, we zijn bezig op dit moment. Awesome. Uh, de, de Red Sox staan met uh, 3-0 achter tegen so. de Toronto Blue Jays. Uh, die zijn ook heel goed. Die zijn, ja, dat is echt een team uh, wat de afgelopen jaren uh, veel geruild heeft en ook uh, slim uh, jonge spelers heeft aangetrokken. En daar nu de vruchten, uh, de vruchten van pak, uh, plukken. Oké, okay, het echte uh, honkbal wordt dus niet door ons Nederlands team gespeeld, hoe graag we dat ook zouden willen. Dat gebeurt nou, allemaal ja, in Amerika. Uh, uh, ja, nou, ik, wil, ik wil het niet tekort doen. Wat dat betreft... Okay. Uh, oh, nee, we moeten onszelf niet tekort doen. Dat is een nee. prachtige prestatie. Dit is alleen Zeker. eigenlijk heel iets anders. De Major League Baseball is er uh, net een weekje bezig. En jij, Lennart Bijshuizen, die houdt het uh, in de gaten voor sportamerica.nl. Dank je wel voor je toelichting. En misschien dat we hier later vandaag nog even spreken... als er nog wat meer bekend is over de uitslagen van vannacht. Als u vandaag in Amsterdam was, zou het zomaar kunnen dat u een groep blote, uh, gro nee, dat valt mee. een groep mensen op blote voeten zag lopen. Zo was het. Ze hadden tijdens deze regenachtige dinsdag de zomer niet in een bol. Ze deden mee aan de One Day Without Shoes. Het Amerikaanse merk Tom's Shoes wilde vandaag wereldwijd aandacht vragen... voor kinderen in ontwikkelingslanden die zonder schoenen rondlopen. Sander Banen van Tom's Shoes Nederland heeft uh, vandaag ook een dag blootvoets doorgebracht. Goedenacht, meneer Banen. Goedenacht. Uh, de schoenen nog steeds uit? De, de schoenen nog steeds uit, ja. Ze zijn echt niet aangeweest vandaag? Uh, ze zijn niet aangeweest. Ja, heel even um, uh, op het eind... toen we uh, om een uur of elf naar huis zijn gegaan. Ja. En voor de verdereste hebben wij heel de dag... vanaf vanmorgen op blote voeten gelopen. Ja, wat doet dat dan? Is dat een speciale ervaring om dat mee te maken? Wat nou ja, eigenlijk mensen in ontwikkelingslanden misschien... Uh, meerdere dagen achter elkaar mee uh, maken? Wat, wat valt u op? Nou, ik denk dat inderdaad omdat wij natuurlijk... Um, daar eigenlijk helemaal niet bij nadenken... en natuurlijk iedere dag gewoon onze schoenen aantrekken... en vrolijk naar ons werk gaan en al onze dingen doen. Um, merk je toch wel op een dag als vandaag... dat het toch best wel heel hard is om, uh, om op je blote voeten te lopen. Um, je komt van allerlei dingen tegen. We, we, we zijn met een groep bezig lopen van 80, 90 man... in de Amsterdamse binnenstad. Uh, en uh, ja, je komt van alles tegen. Er ligt glas op de straat, er ligt... een uh, uh, uh, uh, ja, je merkt gewoon dat het uh, hard is om een... Uh, we hebben een, een, een ronde gelopen van uh, ongeveer een, uh, een vijf kilometer. Uh, en dat was toch wel pittig. Veel pleisters geplakt? Er, er waren twee vrouwen van de EHBO bij en um, uh, daar zijn wel wat handelingen gebeurd, ja. ja. Het was dus allemaal om aandacht te vragen voor uh, kinderen in ontwikkelingslanden. Ja, klopt. Um, dat is blijkbaar nodig? ehm um, <coughs> um, Schoenen is een uh, best wel een groot probleem in ontwikkelingslanden. Uh, omdat heel veel kinderen vaak uh, een grote afstand moeten lopen... Uh, om bijvoorbeeld één water te halen. Uh, om twee bijvoorbeeld naar school te gaan. Uh, en drie is het vaak ook nog eens zo dat uh, scholen in het buitenland... Uh, in ontwikkelingslanden gratis zijn. Maar wel alleen op het moment dat kinderen uh, schoenen hebben. Dus als ze geen schoenen hebben, mogen ze ook niet naar school toe. Dubbelpech. Ja. Maar is het ook nog gevaarlijk om zonder schoenen te lopen? Want ik kan me voorstellen uh, het... dat in Amsterdam glas ligt. Uh... Nou, in ontwikkelingslanden zijn, is het gewoon zo... dat um, uh, infecties heel erg op kunnen lopen bij uh, kinderen. En omdat er ook weinig medische hulp is... kan dat heel erg gevaarlijk zijn dat, <coughs> dat er uh, ernstige ziektes ontstaan daardoor. U liep vandaag dus met een uh, behoorlijk grote groep... 90 mensen door de, de, de straten van uh, Amsterdam. Ja. Uh, uh, waren er nog mensen die u aangesproken hebben, of wat doet hij nu? Of dacht iedereen die, die mensen die zijn gek, laat lekker lopen? Nee, ik moet zeggen, ik bedoel, dit is eigenlijk ook wel de, de doel zeg maar, van de loop geweest. Uh, er zijn heel veel mensen die, die hebben interesse getoond. Er zijn zelf mensen geweest die vroegen van, jongens wat zijn jullie eraan doen? We hebben het verhaal uitgelegd. Uh, er zijn mensen die hun schoenen uit hebben getrokken en met ons mee zijn gaan lopen. Uh, en de, de reacties eigenlijk van heel veel mensen die we onderweg zijn tegengekomen waren uh, waanzinnig positief. Uh, en het leuke is gewoon dat er dus ook echt gewoon nog mensen zijn... die hun schoenen hebben uitgetrokken en gewoon met ons mee zijn gaan lopen. Ja, dan heeft hij dit gedaan. Uh, maar, zeg bekeken, hebben ze hier niet zo heel veel aan in ontwikkelingslanden. Uh, doet hij ook nog iets om ze aan schoenen te helpen? Nou ja, wat Tom's eigenlijk doet... Het, het, het, het, het, het, het, het principe van Tom's is dat zij voor ieder paar uh, schoenen wat zij verkopen... geeft zij één paar weg aan een kind in nood. Ja. Um, daarom heet Tom's ook one for one. Um, en daarmee zorgen we dus dat we um, in ieder geval een stukje kunnen bijdragen aan deze problematiek. En vandaag dus extra aandacht, One Day Without Shoes. En niet alleen in Amsterdam, maar ook in Tokio, New York, Londen en Los Angeles... hebben vandaag mensen zonder schoenen gelopen. Klopt. En nu met blote voeten naar bed. Ja, hey, Zo is het. Sander Banen van uh, Toms Nederland, dank u wel. Oké, okay, dank u wel. Muziek in de Nacht, Matthijs Leeuws is hier. Veel te veel. Veel te koud, veel te nat, veel te stil, veel te glad, veel te veel, om nog weg te gaan. Dus blijf hier binnen, blijf hier warm, blijf toch zitten, kus me dan, tot het licht weer breekt, en je mij vergeet. Nacht waar als een zijde doek naar binnen En je blik breekt al mijn klanken Ooit bedoeld, ooit bedoeld als zinnen Dus kan ik niet veel meer dan dit liedje Voor je zingen En ik wil niets meer dan je enkel nog Mijn haar is rood, mijn wangen bleek, je mond toekreult, mijn tanden scheef. Maar je lacht me toe, en dat doet me goed. Want wat ik ook aan het hopen ben, ze waardeert me wel. En dat is al wat, vrouwen zat, die me niet zien staan.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 Ik wil niets meer dan je enkel mogen beminnen. Goh, ik wil niets meer dan je enkel mogen beminnen. Veel te veel hoorde u hier op radio 1 bij nog steeds makker, wakker Matthijs Leeuwens. Speelt volgend uur nog twee nummers van ons. Maar nu eerst tijd voor onze rubriek waarin klein nieuws groot is. Niks geen Occupy of de Het Wie gespolde, maar gewoon het beste dat onze collega's van de regionale zenders gemaakt hebben in het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Te beginnen in Groningen. Ja, daar mochten ze eerst niet vissen op garnalen. Toen toch wel, maar betaalden te weinig. Toen weer niet en nu toch weer wel. En dus zijn ze ziels gelukkig. Vorig jaar hebben we stilgelegen. gelegen. Toen zijn we gereguleerd naar zee gegaan. Toen is het eens een beetje wat spoort. Nou ja, toen heeft de natuur een beetje meegeholpen van de winter. Weinig, uh, slecht weer en weinig vangerij. Na deze overenthousiaste visser, maar even langs bij zijn collega. Natuurlijk net zo enthousiast, want er moet toch ergens winst te behalen zijn. Erg blijven zelf. Uh, maar ja, we weten ook dat een zwaal nog geen zomer maakt. Maar uh, het is toch een positief iets. Dat de prijzen wat omhoog gaan. Nee, nee, toch niet. Uh, tenminste, nog even een tweede kans dan: de, prijs de dag niet voor de avond is. Want we moeten nog wel door. We zijn nog in het begin van het jaar, in het begin van het station. We hebben nou eens nog maar een paar weken gevist dit jaar, dus doe uh, maar. En mocht u zich zorgen maken als consument? Toen wij voor 1,29 stil lagen, toen kostte een bakje 100 gram ganaal en net zoveel als nou. Ja, door naar het midden van het land. Want in Zwolle had tien jaar geleden een kunstwerk moeten verrijzen. De gemeente investeerde twee ton in het project, maar er staat nog helemaal niets... En volgens de gemeente is de verantwoordelijke kunstenaar onbereikbaar. U ziet, als u daar gaat kijken, dat er al heel veel gedaan is. Dat er al veel licht, Maar het laatste stukje, dat moet nu nog. En daar zijn wel problemen gerezen. Waarvan ik denk, daar moet je uit kunnen komen. Maar goed, zoveel zijn we nog niet. Tja, en achter, daar hoorde u hem al, hè? de kunstenaar. Want die was uh, gewoon bereikbaar. En die wil maar al te graag zijn verhaal doen. Komt-ie. De goede trouw was er wel. Maar het liep voor geen mede. Heel langzaam. Heel traag. U zegt... Het is lang niet allemaal, die tien jaar, dat is niet allemaal aan mij te wijten. Nee, nee, daar heb ik helemaal niets mee te maken eigenlijk. Nee, de eerste zes jaar niet. Daar heb ik helemaal niets mee te maken met enige vertraging. En daarna ook niet allemaal. Ja, tot zover het verhaal over waarom hij tien jaar doet over een kunstwerk... maar toch wil hij nog een stukje zelfpromotie hebben... voor andere gemeenten die hem misschien willen inhuren. Ik zit 25 jaar in dit vak. En ik werk in heel Nederland voor allerlei overheden. En ik doe dat werk heel erg goed. Uh, het zijn bijzondere oplossingen waar ik mee kom voor moeilijke situaties. Als laatste de brabander René van Roo en René kunt u hiervan kennen. Sta ik in de file midden op de A2, dan vraag ik je: mag ik hier ook in? De tambaatjes aan boven in mijn rotten kies, en ik vraag hem, Mag ik hier ook in? Ik sta op de metten met je boskepaling en ik vraag, Mag ik hier ook in? Ik sta op de sportschool op de lopende baan ik Ja, inderdaad. René is zanger van de Brabantse rock en roll band WC Experience. Zijn zeldzame accordeons zijn afgelopen weekend gestolen. Ja, die heeft ge geen greintje van zoen in zijn lichaam. Helemaal niks. En, uh, ik zal maar niet op tv zeggen waar ik, ik die gun. Maar, uh, maar je bent de bloedlink zo toch? Ach, jongen toch? ja. Nee, nee, het valt René zwaar. Het is gewoon nog onwerkelijk. Ik kan, kan er gewoon met mijn verstand nog niet bij. Sowieso dat iemand het gore lef heeft om binnen te komen. En dan, uh, maar, maar dit, ja. Dat, ik, ik denk gewoon dat het niet te verkopen is. Ik ben bang dat zo'n zo, zo piepoos dadelijk ergens in de maas flikkert of zo. En mocht u zo toevallig hebben? Die zijn, zijn echt uniek, is er maar één van op de hele wereld. en die andere is er ook maar één van op de hele wereld. Dus... Ah, zielig. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Ja, en daar hoorde u fragmenten in van RTV Noord, RTV Oost en Omroep Brabant. Ja. U luistert nou nog steeds wakker op Radio 1. De regels voor internationale wapenhandel zijn niet duidelijk genoeg. Om daar wat aan te doen hebben Amnesty International en Oxfam Novib... daarom een eigen verdrag opgesteld. In het verdrag staan de richtlijnen waarvan zij zouden willen... dat de overheden zich aan moeten houden. En dus wachten we op de grote namen in de internationale handel... die dat verdrag gaan tekenen. Emiel Alfolter van Amnesty Nederland. Goedenacht. Ja, ja, Het is voor mij en uh, u misschien ook als gewone sterveling... niet erg makkelijk om aan een wapen te komen... Zijn er niet gewoon al hele strenge regels op dit gebied? Nou, er zijn eigenlijk heel weinig regels. En dan zou je verbazen dat je bijvoorbeeld als je naar internationale wapenhandel kijkt... dat je als je wil handelen in meloenen of je wil handelen in bananen of zelfs dinosaurusbotten bijvoorbeeld... er zijn er heel veel, heel veel uitgebreide internationale regels. En op het gebied van wapens zijn eigenlijk juist heel weinig regels. Dus het gaat meer over de internationale wapenhandel dan u en ik als consument die graag een uh, mitrailleur willen kopen? Ja, precies. Nee, het gaat oh, echt om okay. internationale wapenhandel. Klopt, ja. Als ik uh, wapenhandel hoor, dan moet ik er altijd even bij stilstaan dat het niet alleen gaat om granaten en pistolen. maar dat het echt gaat om tanks en uh, straaljagers en lanceerinstallaties en dat soort grappen. Hè? Ja, het gaat eigenlijk het gaat om alle conventionele wapens. Dus het gaat om inderdaad wat je zegt mitrieurs, landmijnen. maar ook om uh, marineschepen, uh, navigatieapparatuur, uh, panzervoertuigen. Echt alle conventionele wapens die, die worden gebruikt bij, uh, in oorlogen. Ja, en het lijkt me dan wel redelijk dat daar wat regels voor zijn. Dat je die niet zomaar op de post mag doen? Ja, zeker. Nee, absoluut. Weet je, Het is eigenlijk, hoe je het, hoe je het simpel kan zeggen, is, wij zijn niet, of MSD is niet tegen de wapenhandel. Uh, wij zijn niet tegen, per se tegen wapenslanden, hebben het recht om zichzelf te verdedigen. Uh, dus het is goed dat het helemaal niet verkeerd is dat er wapens zijn. Alleen wat dit wapenverdrag moet doen, wat in New York onderhandeld wordt, is dat je uh, ervoor zorgt dat als er als echt een substantieel risico is op uh, mensenrechten bijvoorbeeld nu in Syrië, dat je uh, wapenexport niet laat doorgaan. Ja, want het is niet geheel toevallig dat u nu met deze, dit uh, um, verdrag komt. Want er wordt in, uh, bij de Verenigde Naties ook over wapens gepraat uh, eigenlijk vanaf vorige. Ja, klopt. Eigenlijk vanaf, uh, vanaf juli wordt er intensief gepraat over uh, in New York zelf over een wapenhandelverdrag. En daar wordt al sinds 2003 lobbyen wij daar eigenlijk al voor. En dit is, echt, okay. ja, dit is echt het moment. Dus in juli komen alle landen bij de Verenigde Naties bij elkaar in New York... Om daar te onderhandelen. En als, dat is een historische kans. En als landen uw verdrag tekenen, waar tekenen ze dan precies voor? Welke nou ja, regels? Is, waar, ze voor reden, waar ze voor tekenen en waar wij vinden waarvoor ze moeten tekenen, is een, ja, een wapenverdrag waarin staat dat je dus geen wapens verhandelt met een land um, als er sprake is van een substantieel risico op mensenrechten schenning. Ja, en maar dat is, dat is toch, daar, daar wordt toch altijd over gesteggeld nou welke landen daar uh, aan doen en welke niet? Ja, Ik bedoel, als bedrag... Syrië uh, mensenrechten schaadt... dan was er toch wel ja. al een, een, een noodwet geweest van de VN... Uh, vredes, uh, of tenminste van de VN, de Veiligheidsraad, sorry. Goed, goed, goed, nee, klopt. Nee, goed dat je het zegt. Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk elke keer precies het probleem. En daarom is wel verdrag nodig. Nu moet je elke keer in elke situatie kijken. Komt er een wagen, en voor Syrië? Uh, per land moet je dat elke keer bekijken. En als je een internationaal wapenhandelverdrag hebt, een goed verdrag... dan heb, hoef je dat niet elke keer te doen. Dan is het duidelijk in dit geval... Aan Syrië lever je nu geen wapens, aan Egypte lever je nu geen paar ton traangas. Want je weet precies wat ermee gaat gebeuren. Je weet dat die worden gebruikt om mensenrechten te schenden. Levert Nederland eigenlijk ook aan dat soort regimes? Mm, ja, nee, het is, de, de cijfers zijn van, van de internationale wapenhandel zijn vaak een beetje vaag. Uh, Nederland is er eigenlijk helemaal niet zo heel slecht in, moet ik eerlijk zeggen, als je naar de cijfers kijkt. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld wel in 2008 hebben we panzervoertuigen aan Jemen geleverd, we hebben aan Tunesië geleverd. Dus ja, wij leveren voor ongeveer 400, ja, vorig jaar was het ongeveer 407, miljoen, uh, sorry, excuse, 700, uh, 407 miljard euro aan wapens. Uh, dus wij zijn volgens mij de nummer 10 ter wereld zijn we qua wapenexport. Dus we doen flink mee. Maar niet aan verkeerde regimes? Nou ja, het is te wat je verkeerde regimes ja. want Als je het hebt over jemen, dan weet je natuurlijk wat er met uh, de afgelopen jaren ook in uh, jemen is gebeurd. Nou, je moet ook kritisch naar jezelf kijken. Ja. Wat is eigenlijk de reden dat er nu nog geen regels voor zijn? Zijn dat puur economische belangen? Ja, het is een enorme sector. Um, wat je ook ziet bij dat verdrag waar nu over onderhandeld gaat worden binnenkort... is dat je veel landen zeggen wel dat ze voor zo'n verdrag zijn. Maar bijvoorbeeld de VS die zeggen... zo'n verdrag vinden we op zich een goed idee. Maar dan willen we niet dat munitie eronder valt. Uh, Pakistan zegt we willen op zich zo'n verdrag een goed idee. Alleen we willen niet dat lichte mitrieurs eronder vallen. Dus veel landen die willen wel zo'n verdrag... En jullie proberen het heel erg uit te kleden door een heleboel wapens niet in dat verdrag op te nemen. En dat is wel echt een groot risico bij die onderhandeling. Heeft u nou nog de illusie dat er echt landen gaan zijn die zich achter uw uh, verdrag gaan scharen? Of is het meer een promotieactie voor, nou ja, eigenlijk de Nederlander of de wereldburger die moet weten dat er eigenlijk bijna geen regels zijn op het gebied van wapenhandel? Nou ja, het is niet, kijk, is het niet echt ons verdrag. Het zijn landen die zelf die tekst gaan opstellen. Dus we hebben dit niet bedacht. Landen zijn dit, wij zijn hier heel erg voor. Maar heel veel landen zijn hier zelf mee gekomen. Ja. Um, en nee, ik heb, ik heb niet de illusie, ik heb de hoop... en ik heb de overtuiging dat dat gaat gebeuren. Dus het is geen PR-actie. Uh, wij denken echt dat dit verdracht moet komen. En gelukkig gaan heel veel landen er ook serieus over. Ah, het landen, kan geen kwaad dat u er uh, natuurlijk bij ons nog over komt vertellen. Ja, hartstikke goed. <laughs> nou goed. Uh, ja, u, uh, u hoopt dus uh, dat in ieder geval te kunnen bereiken bij de VN. Uh, die besprekingen beginnen deze week ergens, hè? Uh, nee, die besprekingen beginnen later. Die beginnen 2 juli. Uh, maar in veel landen wordt er nu al wel... Over gesproken en wij beginnen eigenlijk deze week met de actie voor te voeren. Dus ja, we roepen ook mensen op om op onze website controlarms.nl om daar te tekenen voor een sterk wapenhandelverdrag. Kijk, heeft u dat ook even genoemd? U heeft in ieder geval een handje geholpen hiermee. Dank Emiel Aflotter van Amnesty Nederland. u gedaan. Bijna nacht nog. Ja, en de volgende keer gaan wij uitzoeken hoe je een uh, marineschip zomaar kan verhalen. Dat is blijkbaar makkelijker dan een meloen. Goed. Onze 16-jarige sterverslaggever Rens Gooseling... die leert de wereld kennen en wij gaan stiekem met hem mee. Emiel Ratenband, Matthijs van Nieuwkerk en Simon de Jong... van de Taarten van Abel, die heeft Rens allemaal al bezocht. En deze week leert hij mensen in het ootje nemen... van misschien wel de meest gevreesde verslaggever van dit moment. Lex Uiting, die naam heeft u vorige week zeker gehoord. De verslaggever maakt namelijk voor Giel Belen het radiospelletje. Gaat hij mee? En dat spelletje zorgde vorige week voor commotie. Frits Wester, kan je vertellen waarom? Een kamerrit dat slachtoffer is geworden van zijn eigen ijdelheid. Hij werd voor de grap gehouden door het programma Beder, door zijn collega Lex Uiting. Die vroeg hem een aantal dingen over een straatterrorist... die helemaal niet bestond. En John Leerdam, die fijnste allerlei kennis over die zaak. En uh, ja, dat, dat kan eigenlijk niet voor een kamerrit... als je zo fijnst, uh, dingen zegt die je helemaal niet weet. Kortom, zijn positie werd onhoudbaar. De hele vaderlandse pers had het over die paar vragen... die de 25-jarige verslag heeft van Giel Belen. Stelde aan John Lingerdam. Tweede Kamerlid John Leerdam heeft zichzelf in een radioprogramma behoorlijk te kijk gezet. Een behoorlijke uitgeleider van Partij van de Arbeid Kamerlid John Leerdam in de ochtendshow van 3FM. Een verslaggever vraagt Leerdam wat hij vindt van de vervoegde vrijlating van terreurverdachte Jaël uh, ja bla, bla. Zoals elke week ga ik langs bij een BN'er om iets te leren. En nu mogen we Lex inmiddels ook wel een BN'er noemen. Dus ging ik bij hem langs om te leren hoe ik mensen in de maling kan nemen. Dat uh, heb jij zeer goed geïntroduceerd. <laughs> maar dat in de maling nemen? Jij, jij gaat op de bonnen voor je ergens naartoe of... Nee, er zijn, uh, er zijn altijd een paar evenementjes per week... waar veel bekende Nederlanders zijn en daar ga ik dan naartoe. Ja, hoe begin jij met jouw voorbereidingen? Het begint dus bij het evenementje uitzoeken. Dan kijk je waar een evenement is waar veel bekende Nederlanders zijn. Dat is het begin van alles. Dan begint de noeste arbeid, want dan moet je dus iets grappigs bedenken... wat waar zou kunnen zijn, maar wat toch de grootste bullshit is. Maar van wie is het idee eigenlijk? Gaat hij mee of uh... zegt hij nee? Ja, dat is, van, uh, dat is ontstaan. dat ik op een gegeven moment uh, verslag ging doen in de Ochtendshow. Uh, toen wilde ik ze uh, dus echt gewoon uh, zeggen: van oké, okay, ik zet de microfoon even uit. Maar dan gewoon doordraaien. en dan... Je zegt dat je op vakantie gaat naar uh, Parijs. Maar zeg even dat je naar Kuala Lumpur gaat. Want dat, klinkt, dat maakt het item iets vetter. Sinds afgelopen week ben je ongeveer de bekendste verslaggever van Nederland geworden. Ja, uiteindelijk de mensen kennen het verhaal wel John Leerdam. Je bent naar hem toegegaan, je hebt hem meerdere vragen gesteld. Hoe ging het sowieso voordat je de camera aanzette? Ik wees hem zo aan en hij begon meteen te lachen. Ik zeg: Meneer Leerdam, mag ik u even een vraag stellen? Ja, dat vond hij prima. Nu kent iedereen het verhaal wel. John Leerdam is opgestapt na jouw ja. grap. Uh, daar gaat hij. De Haagse straatterrorist Jael Jablabla, komt voor vroeg vrij door een vormfout van het OM. Het is zeker iets wat Jeroen Dijsselbloem, onze vice-fractievoorzitter, die heeft er ook al over gesproken. Nou ja. En die zal uh, dit in de gaten blijven houden. Nou, ja. Wat denk, zei Jeroen Dijsselbloem erover toen hij erover gesproken? Daar gaan we geen uitspraken momenteel over doen. Nee. En ik denk dat... Maar is dat nog een P van de H geheim wat er met Jaël Jablabla moet gebeuren? Nee, maar voordat alles duidelijk is geformuleerd, dan gaan we, is het gewoon de code dat je dat niet gewoon naar buiten brengt. Nee. En ik, denk dat ik, ik lang... hoor u praten en ik, ik, ik, ik, er, er zit iets achter. U, u vindt daar iets van, van die Jaël Jablabla en u wilt mij nu niet vertellen. En, ik weet in ieder geval wat meer over Jewel dan nu. Nou, nou, nou, nou. Uh, spijt? Nee, geen spijt. Ik vind het wel niet zo chic. Ik ben er ook niet trots op. Uh, maar spijt is dan weer de andere kant van het spectrum. Ja. Maar ik vraag me dan af, dan kom je terug op, jou, op jouw redactie. Is dat Giel die je toch nog even dat schouderklopje geeft? Van, ah, heb, je, heb je leuk gedaan, jongen? Ja, Giel uh, vond het natuurlijk wel tof dat de reuring was. Maar ook Giel vindt uh, het niet, uh, niet, niet fijn dat, dat dit de consequentie was. Ja. Ik denk dat er stiekem achter de schermen bij de PvdA al meer twijfel was over Leerdam. Er zijn in het verleden natuurlijk wel al wat zaken gebeurd... Uh, dat hij uitspraken deed die niet helemaal door de beugel konden of zo. Dus ik denk dat, dat, dat er ergens in de PvdA ook wel lampjes gaan branden... van ja, John, misschien moet je afscheid nemen. Heb je hem nog een sms'je gestuurd? Uh, nee, naar durf niet, John. nee, dat durf ik echt niet. Een beetje hypocriet om nu meteen te bellen van hé, hey, John, ja sorry. En Dan denk ik van ja, had het dan niet uitgezonden. Ja. Je durft hem nog wel in de ogen te kijken als je hem tegenkomt. Ja, dan geef ik hem een hand en dan... Vraag ik hoe het met hem gaat. Hij is natuurlijk een beetje een persoon die misschien wat makkelijker is dan die anderen. Het is iemand die volgens mij ook heel erg van die media houdt, die het ja. wel leuk vindt. Kies je dat soort mensen nog echt uit? Nee. Nee, nee, nee, absoluut niet. Sterker nog, ik vond eigenlijk John Leerdam te onbekend om uit te zenden. Dat ik denk van, ja, die gast, wie kent hem nou? Dat is niet helemaal niet lachen. Even terug naar de basis. Ik kom hier om te leren ja. hoe ik mensen in de maling moet nemen. Stel, ik ga naar die Tweede Kamer. Ja. Ik wil die mensen in de maling gaan nemen. Ja. Um, hoe doe jij dat? Die mensen komen aanlopen. Ga je eerst nog eventjes iets tegen ze zeggen? Uh, hoi, ik ben Lex van Giel. Ik zou vooral niet te veel van van tevoren lullen, maar alles... Je kunt wel van tevoren wel lullen, maar zet dan even je microfoon aan. Want het kan altijd leuk zijn. Heb je trucjes? Ik stel misschien nog even een, een, een algemene vraag van... hoe is het met de persoon Rens zelf, zou ik dan vragen, weet je wel? Maar ben je dan ook iemand die uh, met je vrienden... heel veel mensen in de maling loopt te nemen? Nou, we nemen vooral elkaar in de maling. En uh, ik, ik zit wel altijd te kutten met telefoons op de redactie. En dat uh, ik, uh, weet je wat, dan vraagt iemand... Uh, hey Lex, heb jij toevallig nog het nummer van um, Harm, de eindredacteur? Dan zeg ik, oh ja, ik zoek wel even voor je op. En dan heb je toevallig het nummer van uh, Mark Rutte in je telefoon. En dan geeft ze gewoon het nummer van Mark Rutte. En dan belt collega Mark Rutte. En dan worden ze helemaal rood en zijn en hangen ze meteen op, weet je wel. Dat vind, ik, dat vind ik lol. Dus 1 april is al een dag voor jou. Dan heb ik dit jaar eigenlijk niks meer gedaan. Nee. Niet? Nee, ik, nee, dat vind ik dan ook weer te makkelijk of zo. Hey, zou je nog sorry willen zeggen tegen John? Ah, oh, dan geef jij me nu de kans natuurlijk. <tus> Tuurlijk. Um, nou, nee, ik wil niet via de radio sorry tegen hem zeggen... maar ik, ik, zou, ik zou hem wel op den duur een keer willen spreken of zo. U hoorde een verslag van onze verslaggever. 16 jaar is hij pas, Rens Goosling. Hij ontdekt de wereld en hij wil alles leren. En uh, nou ja, volgende week dan is hij weer ergens anders uh, een workshop gaan volgen. Het is diep in de nacht en u luistert naar Radio 1. Het is uh, bijna drie uur. Dat betekent dat het nieuws eraan komt. Maar na het nieuws zijn wij weer terug met het tweede uur van nog steeds wakker. En daarin hoort u onder andere uh, alles over Polen. In Polen wordt namelijk het uh, EK gehouden. Straks in de zomer. Nog minder dan 60 dagen is het geloof ik hè, Anna? Het is echt al bijna. Uh, maar er, is wat, uh, er zijn wat problemen daar met de beveiliging. Er zijn te weinig politieagenten. We gaan horen van onze correspondent daar. Ik ben niet Sonberg hoe dat zo gekomen is en wat ze eraan denken te gaan doen. Um, en zeg je Polen, dan denk je in Nederland al snel aan het Polen-meldpunt... van Geert Wilders. Daar was veel om te doen. En dat was wel een inspiratie voor Philip de Winter. De man achter uh, het Vlaams Belang die besloot om zijn eigen meldpunt op te zetten... maar dan in België en niet voor Polen, maar voor illegale. Uh, wij bellen met hem... En natuurlijk hoort u nog veel meer muziek van de band van vanavond die er Matthijs Leeuwens zal voor ons nog twee keer spelen. Dat en meer straks na het nieuws van drie uur. Nog steeds wakker. BNL Nieuws in de nacht.